Zes 6 uur, 6 uur Renate Kok met het NOS Journaal. Bij demonstraties in Parijs zijn bijna 200 mensen gearresteerd. Voor het wekelijkse protest van gele hesjes... waren dit keer veel meer agenten opgeroepen... omdat veel actievoerders boos zijn over de snelle miljoenen hulp... aan de door brand deels verwoeste Notre-Dame. Zo vragen ze al maanden te vergeefs om hulp aan Fransen... die moeite hebben om rond te komen. Ook in andere Franse steden is gedemonstreerd. De ChristenUnie vindt het ondenkbaar dat het grondwetartikel over de vrijheid van onderwijs wordt opgeheven. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stelde de onderwijsvrijheid in een intern partijstuk ter discussie... vanwege de bedreiging die salafistische scholen als het Haga Lyceum in Amsterdam zouden vormen. Coalitiepartner CDA meent dat Dijkhoff's opmerkingen een interne VVD-zaak zijn. De Keukenhof adviseert bezoekers de komende paasdagen niet naar het bloemenpark in Lisse te komen. Op Twitter schrijft het park dat het erg druk is in de bolle streek, zeker nu er door het mooie weer ook veel strandverkeer is. Vandaag waren de parkeerterreinen van de Keukenhof al vol. Verkeer op de toegangswegen is weggeleid en pendelbussen naar het park zijn tijdelijk stilgelegd. Een Japanner is als eerste blinde zeiler ter wereld de stille oceaan overgestoken. Hij deed twee maanden over de 14.000 kilometer... en kreeg hulp van een navigator die wel kon zien. Die gaf aanwijzingen. De blinde man stond aan het roer. In 2013 probeerde de man ook al de stille oceaan over te steken... maar toen botste zijn boot op een walvis en zonk. De zeiler moest door het leger worden gered. De man van 52 werd blind toen hij 16 was. Met zijn reis is geld opgehaald voor goede doelen... en voor onderzoek naar ziektes die blindheid veroorzaken. Het weer vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, bij 19 graden in het noorden... tot ruim 24 in het zuiden. Maandag wordt het nog een graadje warmer... en ook na de paasdagen blijft het nog een paar dagen warm. Dit was het NOS -journaal.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 Dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. We er weer voor de zoveelste keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Je hoort wel goed, maar die luistert slecht. Hey, Zo vaak gezegd Hij hoort wel goed, maar die lust al slecht Hé, hey. oh, we steden werven er dus zoveelste keer Ik heb het hem al zo vaak gezegd Hij hoort wel goed, maar die lust al slecht We'll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 Ik jou daar opeens zag En je lach vroeg jij mijn nummer En zei ik bel je nog en kom naar mij De volgende dag kreeg ik een sms Voor de date vandaag om een uur of zes Nu zit ik hier, het is dus veel te laat En ik denk dat je mij in de steek laat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 En mijn kamer nooit meer vrij bleef Rijd naar Tirol en bedenk een nieuw lied Over een held die jou alleen liet Jij hebt mijn leven, ik ga weer feesten Jij kon me niks zinvols geven Zwijg als ik ga, ben uitgeteld Wat je ook zegt, en of je nog belt Ik ben jou zat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 Zandvoort. Ook op internet. www.zfm.nl. Zfm. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, uh, Zandvoort zal aan. Ik zie Zandstand. Uh. Haha. Kun je het voelen?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 No Cause I. Op die eindeloze snelweg, enkel asfalt om me heen. Duurt nog lang voor ik bij jou ben, toch voel ik me niet alleen. Geen dag zonder radio, zoveel goud vanuit. Al die mooie zand. Waar ik van hou Geen nacht zonder radio Die me wakker houdt Die me steeds opnieuw Gezelschap houdt Op weg naar jou Er is een lied Waarop we dansten Toen ik je zag alle allereerste keer Dat ene lied Toen jij de kuste Oh, dat lied Vergeet ik nooit meer Geen dag zonder radio Zoveel gauw van oud Alleen mooie soms, waar ik van hou, en geen nacht zonder radio, die me wakker houdt, die me steeds opnieuw gezelschap houdt, van weg naar jou. Ben so staus Als ik jou zie staan, oh je bent zo staan.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 Op de boulevard voorbij Dat fluiten ze en lachen ze naar mij Weet je wat, ik heb weer een mooie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 lukt me niet, want een baar die doet steeds alsof hij mij niet ziet. Had ik maar een paar jitsers in een lekker lijf, want nu drink je weer een shotje met een lekker wijf. Ik wil vanavond naar de klote, maar het zit. Viel. Er is iets wat ik je moet zeggen oh, oh, oh. Er is iets wat ik je moet zeggen Ik moet je niet bekennen Ik wil je graag verwennen Blijf jij vanavond hier bij mij Ik wil je alles geven Met jou is mooi beleven naar het schulden Die reis voor avonturen Dat van mij eeuwig duren Zolang je maar naast mij blijft staan Ik weet het echt heel zeker Voor mij ben jij de ware vrouw Ik kan niet anders wachten, Mijn leven delen niet met jou Iemand zoiets moois gezegd, dat was voor jou wel even wennen. Want je gevoel was platgelegd. Oh, oh, je was voorheen ook veel bedrogen. Je pas ging er met een vriendin van door. Maar ik beloof je het wordt anders. Ik niet ik weet ik graag jij wel maar